Er zijn vanavond twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in Genesis 37. Genesis 37, daarvan de eerste elf versen. Genesis 37 vanaf vers 1. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen van zijn vader, in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Jozef, zijnde een zoon van zeventien jaar, weide de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling, met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. En Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veelvervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom, die hij zijn broederen vertelde, daarom haten zij hem nog te meer. En hij zei tot hen, Hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En zie, wij waren schoven bindende in het midden van het veld. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook staan. En zie, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, Zult gij dan ganselijk over ons regeren? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen en zei: Zie, ik heb nog een droom gedroomd. En zie, de zon en de maan en de elf sterren bogen zich voor mij neder. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader en zei tot hem: Wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We lezen ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Daarvan hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Filipensen 2, vers 5 tot en met 11. Filipensen 2, vanaf vers 5. Want dat gevoelen zij in u, het welke ook in Christus Jezus was... Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft schoren even gelijk te zijn. Maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruisers. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie. degenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de lezingen uit Gods Woord. We willen deze avond stilstaan bij het begin van de geschiedenis van Jozef. Wij gaan er ook over zingen met Psalm 105, de versen 10, 11 en 12. Wie kan Gods wijsbeleid doorgronden? Een man werd voor hen heengezonden. Psalm 105, vers, 11, vers 10, 11 en 12. En tijdens het voorspel krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste is voor de diaconie, het kerkraadsfonds, en de tweede voor de kerk, voor het kerkelijk en pastoraal werk. Bij de uitgang ook een collecte voor de kerk voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dan is er nog een correctie ten opzichte van de mededelingen van vanmorgen. Vanmorgen is meegedeeld dat donderdag Dieter Kostus en Mariska Oldhuis gaan trouwen. En dat moet zijn aanstaande vrijdag. En straks willen wij ook in onze voorbeden gedenken de familie ten klooster Heutink. Waarvan een moeder en oma in Genemuiden is overleden en waarvan familie in deze kerk is. Wij zingen nu Psalm 105, de versen 10, 11 en 12.